Ik ben Jasper en dit is het nieuws van de NOS op 3. Bij een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk is zeker één dode gevallen. Volgens Franse media gaat het om een vrouw die tegen de adviezen in haar huis niet uit wilde. Ook raakten negen mensen gewond. Vanwege de natuurbrand zijn er huizen en campings ontruimd. Duizenden mensen zitten zonder stroom. Er vertrekt vandaag een Nederlands militair vliegtuig vanaf Eindhoven naar Jordanië om te helpen met het droppen van hulp boven Gaza. Vrijdag zal dat voor het eerst gebeuren en daarna moet er twee weken lang elke dag 24 ton aan voedsel en andere hulp naar de inwoners van Gaza gaan. Klinkt als veel, maar experts noemen het een druppel op een gloeiende plaat. Bij Albert Heijn zijn er steeds meer huismerken te vinden. Ze zijn al een tijd populair omdat aanmerken steeds duurder worden. En ook heeft de appie zelf ruzie met sommige aanmerken over de prijzen. Vandaar dat de supermarkt dus steeds meer eigen producten in de schappen legt. En in het stadion van Telstar rijden de vrachtwagens nog af en aan. Maar over anderhalve week dan is het al zover de eerste thuiswedstrijd sinds de terugkeer in de eredivisie. Daarvoor moet er flink wat gebeuren in Velse Zuid. Het kunstgras moet worden vervangen door echt gras En er worden nieuwe tribunes gebouwd. Als dat maar goed komt, denkt deze meneer. We staan perplex wat hier allemaal gebeurt hoor. Dat Die oude twee tribunen weg, dat is allemaal helemaal wat. Moet je kijken hier. kunnen ze allemaal, ja, echt waar, hartstikke fijn. Maar ik hou me hart vast en als je ziet wat er nog moet gebeuren. Ja, en toch is er bij de uitvoerders weinig stress. We wisten ook wel dat we, toen ik hier begon, dat er nog veel aan faciliteiten gewoon verbeterd konden worden. En daar hadden we al een plan voor om het in een aantal jaren te verbeteren. Ja, die plannen zijn even teruggeschroefd na acht weken. Ja, dat is wat er nu gebeurt. Maar we lopen wel gewoon volgens planning. Dus ik maak me er niet al te druk over. Volgende week vrijdag moet de boel echt klaar zijn. Dan komt Peck Wolle op bezoek. Deze zondag speelt Telstar de eerste eredivisiewedstrijd sinds 1978 uit bij Ajax.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 Welkom terug, luisteraars, bij het derde uur van Duif de week door. Ja. Ontbeten, eh, ontbeten heeft u eh, vanmorgen nou toch eh, wel eh, achter de rug. Dan gaan we, eh, zondag zondag gaan we naar de brunch toe, hè, of de lunch, of eh, hoe u het noemen wilt. Maar eh, eh, nog even wachten, eh, 12 uur is vroeg genoeg om eh, een broodje koket te eten of een uitsmijtertje. Of... Iets anders lekkers, kibbeling misschien. Ik heb de week al... Eh... Vo voorkomen doorgezagen. Dus, dus uh, dat is niet meer nodig. Ik ga gewoon een uurtje nog door met lekkere muziek... en om half twaalf nog een stukje cabaret met Theo Maassen dit keer. Eerst heb ik een, een aantal schilpadden in de studio weten te krijgen, luisteraars. En uh, die turtles die gaan nog voor u zingen ook. Nou, wat willen we nog meer? MUZIEK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 Nederlands product luisteraars weliswaar Engelstalig, maar toch de Pussycat formatie met broken souvenirs. We gaan even een bosje draaien. Een had je met uh, Astrid Silberto. Het meisje van Peter Rietma, zei we, altijd. Peter Rietma is een slagwerker in Nederland. Maar hij is natuurlijk Girl from Ipanema. de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 ja Daar wil je rustig van, hè? Lekker, bossa novaatje, girl from Ipanema, Astrid Zobecto. Nog een hele mooie, You Stepped Out of a Dream. Art Garfunkel met zijn Engelse stem. Mooie Art Garfunkel, You Stepped Out of a Dream. Uh, ik ga nog een oudje draaien, luisteraars, van onze vrienden The Beach Boys, als u het goed vindt. En ik had in uh, gedachten eigenlijk, I can hear music. Ik ga even kijken of ik hem kan vinden zo Ja, ik heb hem gevonden. The Beach Boys, I can hear music. En nu ook, denk ik. boys, I can hear music. En voordat we naar een stukje cabaret weer gaan... met Theo Maassen dit keer... gaan we nog eventjes uh, genieten van Sting. En uh, die heeft het over de Russian, Russians... Ja, sting was dat met Russians, Russen. Ja, luisteraars, het is bijna half twaalf... en u uh, bent van mij gewend dat ik zo om het half uur... een stukje cabaret voor u draai... en we kunnen nu genieten van Theo Maassen. Theo, kom maar, maar in. Gelijk. Want alle, alle, alle ruzies die ik heb met mijn vriendin... die gaan altijd over wie er gelijk heeft. Bij, bij die vorige was dat ook zo. Daarom heb ik het bij deze... vanaf het begin... Bijgehouden. <tie> in acht jaar tijd heeft zij 2314 keer gelijk gehad. Ik daarentegen 5893. Ik heb het ook zo aan haar voorgelezen. Zij, zij vond het heel kinderachtig dat ik het had bijgehouden. <tie> ik zei: Nou goed, dan heb jij dan weer gelijk in, maar dan kom je nog normaal op 2350. <tie> Gelijk, man. Ja, en, nou is, en nou is mijn theorie... Mijn theorie is, is, is, dat, die, dat, is dat die domme, gelijkhebbende... Geert Wilders stemmende, morrende massa... Dat, dat die mensen, dat dat de voorvochtmensen zijn. Ja, dat dat zijn de mensen die hun hele leven lang rondlopen... met een spanning die nooit helemaal ontlaad is. En die spanning, dat wordt frustratie. Die frustratie die kookt vast en dat wordt, dat wordt chronische ontevredenheid. Ja, dat, dat zijn de mensen die, die niet zien dat, dat, dat, dat wij hier in, in dit land, dat, dat, dat wij in het paradijs leven. Man, dit, dit hier, dit is het paradijs. Dit, dit is een oase. The place to be. Jongen, hoe, hoe wij leven. Dat, dat is de reden waarom wanhopige Afrikanen zich op overvolle bootjes hijsen... met, met gevaar voor eigen leven naar het rijke Westen varen... in de, in de hoop dat ze daar een baantje krijgen. Ik, ik lig op de bank en kijk naar het journaal, ik zie die beelden... en ik denk, ja jongens, er is een tijd geweest in de geschiedenis... toen werden jullie keuren netjes thuis opgehaald met de boot. Ja. Nee, maar... Kijk, voor, voor, voor alle duidelijkheid, voor, voor, voor, mij mogen ze, voor mij mogen ze erbij komen. Echt, kom er maar bij. Dat is precies wat we nodig hebben om het paradijs, het paradijs te, te, te laten blijven. Wat wij nodig hebben zijn, zijn gemotiveerde mensen voor wie niet alles maar gewoon vanzelfsprekend is. Kom er maar bij, niks vol is vol. V vind ik sowieso een slogan van likme vestje: vol is vol. Dat, dat, dat is lekker makkelijk. Je, je, je, je pakt een woord... dan zet je een is achter en dan precies weer hetzelfde woord. Ja, dat klopt altijd, ja. <lacht> maar dat is, helemaal, dat is helemaal niet ons probleem. Dat is niet ons probleem dat Nederland vol is. Wat, wat, wat nu wel een reëel probleem is in Nederland... Is, is dat we vergrijzen. Kijk, en dat is een probleem. En dan, en dan denk ik, van, van he, al die, die, die zwarte jongens en meisjes die er nou bij komen... Dat, ja, dat, dat zijn later wel de mensen die, die in het verpleegde huis mijn billen wassen. ja, vind ik zelf toch iets meer een kabijtje... van mensen met een iets donkerder huidskleur. Dat vind ik het grote nadeel van blank verplegend personeel. Je ziet er alles op. Maar daar dat, dat, dat ben ik van overtuigd, man. Dat, dat, dat, dat, is, dat is de kanker van deze tijd. Dat, dat is... Dat onuitroeibare, die onuitroeibare, al maar voortwoekerende domheid. Terwijl wat, wat wij juist nu nodig hebben, is, is wijsheid. Maar ja, wat is wijsheid? Kijk, ik heb wel eens gelezen... Uh, uh, slim is als je je eigen gelijk goed kan aantonen. Wijs is als je het gelijk van de ander ziet. Ja, ik hou ook nooit zo van dat soort spreuken. <lacht> Elke reis begint met de eerste stap. Flik het erop, maar de helft van de wereldwongen is fraude... Dus de helft van alle reizen begint sowieso met een hoop paniek over wat er allemaal mee moet, je <lacht> naar man. Oh. Ik, ik, ik, ik zit naar mezelf te kijken. Ik zie opeens zo'n zo mannetje zitten. Die... Wat, wat, wat ik eigenlijk dan, ik ben nu eigenlijk aan het klagen over de klagers. Ja, wat, wat, wat, wat dat betreft, als, als, man, als iemand zijn bek moet houden, dan ben ik het, man. Ik ben ook één grote morrende massa Weet je dat, dat vla, vlak voordat ons kindje geboren ging worden... dat, dat, ik, dat ik serieus heb overwogen om, om, om weg te gaan hier. denk we, we gaan gewoon emigreren. We gaan gewoon met, met, met z'n drietjes naar, naar Australië. Je, die kleine die maakt het niet uit. Die, die leert dan gewoon Engels praten met een raar akseentje. <tieden> weet je, ik... Ik weet niet eens precies wat me heeft weerhouden. Nou, wat ik, wat ik me steeds afvroeg was: van, hou ik eigenlijk van Nederland? Ik vind het altijd wel iets hebben tijdens WK's of EK's voetbal. Dat je van die landenteams hebt, dus er staan zo elf mannen op, op, op een rijtje en die, die luisteren naar het volkslied en die hebben dan hun hand op hun hart. Dat zie Wesley Sneijder niet doen. Dat dat op zich in die situatie wel een goede plek is, vind ik, om, om je hand te leggen. Bro. Ik zou het even heel onprofessioneel vinden als, als elf mannen op een rijtje. Uh. Dat is onprofessioneel. Uh, dit is gewoon zo. Uh. Het is wel lekker. Uh. Ah. Oh. Ik, ik weet dat, dat, dat, dat, dat vrouwen hè, zich wel eens, ja, wel eens fantaseren... Dit is ook zo'n typische interviewvraag. Hè? Van, van, wat, hè, wat zou je doen als vrouw als je één dag man zou zijn? Vrouwen zeggen altijd... Ja, ik zou maar aftrekken of, of seks hebben met een vrouw. Nou, dames, ik, ik kan jullie vertellen... wat uiteindelijk toch echt het aller, aller, allerfijnste is is thuis in je eentje op de bank liggen, televisie kijken... met je slappe piemel in je hand. Ja. Jullie weten niet wat jullie missen. De boel, de boel. Mmm. Ja. Ja. Mm. Dus ze zeggen dat, dat, dat als je slaapt... dat er dan meer hersenactiviteit is dan wanneer je tv kijkt, man. Ja, ik weet niet, ik leer toch elke dag weer bij. Van de week, toen, toen, toen zag ik op televisie een stukje... voor mij was er een datingshow. En uh, er was een man en uh, die, die, die, die, die zei... hij bedoelt niet grappig, dan was zo leuk. Die zei, ik vind eigenlijk maar twee dingen echt belangrijk aan een vrouw. Dat is uiterlijk en innerlijk. <lacht> Ja. De, de, de moeder, moeder van een vriend van mij, die, die, uh, die heeft een gehoorapparaat. En dat ding, dat ding, dat, is, dat is heel vernuftig. Dat, dat, dat zie je helemaal niet. Zeg maar, geïntegreerd in haar oor. Daar kunnen ze tegenwoordig. En wat betreft, daar zit ik een beetje op te wachten. Op die technologie, dat, dat ze de afstandsbediening van de televisie in mijn piemel kunnen maken. Ja, avondje lekker zap. Huh? Hopen dat er niks op is. Uh... Oh ja, dat, is nee, maar dat is wat ik me afvroeg, ja. Dat is wat ik me afvroeg van... van hou, ik, hou ik eigenlijk wel van Nederland? Ja, en, in, en in het, in het kader, kader daarvan... zat ik ook... Uh, zat ik even mijn... Uh, of ons... Uh, paspoort te bestuderen... In de, in, de, in de hoop dat dat iets... Ja, dat dat me iets zou vertellen over wie wij nou eigenlijk zijn... En wat, wat, wat mij meteen opviel waren toch, dat moet je altijd op letten: de, de, de kleine lettertjes. Hier, hier in, in, de, in de kleine lettertjes uh, staat dan. Uh, uh, je Het uh, is Frans. Het klinkt Brabant. Je maint Nee dan! Uh, nee, het is. Het is Frans. Ja, dat vind ik al gek. Ik kan me niet voorstellen dat ze in Frankrijk op hun paspoort hebben staan: het kan vriezen, het kan door. En het, en, het, en het betekent dan, het betekent, ik zal handhaven. Ik denk, ja, als je dat zo belangrijk vindt, zou ik dat wel in mijn eigen taal op mijn paspoort zetten? Want, ik, ik vraag, de me, meeste mensen weten het niet, ik vraag het op de eerste rij vaak, mensen weten, Nederlanders spreken vrij aardig Engels, maar Frans niet of nauwelijks. Dat is, uh, dat is gewoon zo. Ja, so uh, Dat nuf. Uh, dat is het standje dat ik mijn vriendin bef en zij net niet bij me lul <tiedert> Maar het zijn niet alleen maar de kleine lettertjes. Het is ook het, is ook, het, is ook het plaatje, hè. Het is ook het oh, plaatje. Dit is, dit is ons logo, hè. Dit, dit is Nederland teruggebracht in één beeld. En wat is dat beeld dan? Dat, dat beeld zijn, zijn, zijn twee leeuwen die, die op hun achterpoten staan. Knap. Met, met hun staart omhoog, dus op het punt de boel onder te schijten... En die, en die twee leeuwen, die hebben dan aan weerskant, hebben ze een schild vast. Het typisch Nederlands tafereel. <lacht> en en, en op, dat schild, op dat schild staat dan ook weer een leeuw op zijn achterpoot. En, die, en die hebben ze dan in zijn ene poot heeft hij dan een bos pijlen. He, maar er is geen boog, het is ook allemaal een beetje in de gauwigheid bij elkaar gaan gist. <lacht> en in zijn andere poot hebben ze dan een zwaard gedouwd. Dan denk ja, dat moet je bij een leeuw nou juist niet doen. Dat, dat is juist het gaven van leeuw zijn. Dat is juist hè, dat die wapens er standaard op zitten. Daar moet je geen zwaard in doen. Dat, dat slaat nergens op. Dat, dat is iets als een, een caméleon in een camouflage -park, hè. Hè, Dat slaat nergens op. Dat, dat is een kangroo op een skippiebal. Hè, dat, dat, dat is een vis met zwembandjes. Dat zit alleen maar in de weg. Sowieso, waar, waarom leeuwen? Dit, dit is Nederland, hier leven helemaal geen leeuwen, man. Leeuwen die wonen in Afrika, ja. Laten we daar op paspoort gaan staan. Wij, wij, wij, zijn, wij zijn een koud kikkerlandje, dat, zijn, dat, dat zou kloppen. Twee, twee kikkers op ons paspoort, die staan te verkleuren. Met onder de tekst, doe even normaal. Oh, wow. we gaan naar de Carpenters met Jambalaya. Die kan je af draaien, dat is gezellig. Hier komt ze, Karen Carpenter. Bye. slipping us in more and more ways. Let's slip a world on my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Could help me. See, so many ways. Very White en the Love Unlimited uh, Orchestra. En uh, we hebben nog een, uh, zeven minuten te gaan tot het nieuws. en de reclame. Daarna komt mijn collega Hans Wassenaar het van me overnemen. En die uh, gaat uh, verder met. allemaal lekkere uh, gouden oude muziek. Dus dat uh, blijft helemaal goed tot uh, een uur of twee vanmiddag. Uh, ik krijg waarschijnlijk nog wat nieuws te horen uit Zandvoort. Dat is uh, mijn uh, goede collega Hans Wassenaar toevertrouwd. Uh, ik ga nog even verder met Bolland. En Bolland.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 Now we laugh at Christmas, the two of us, the sun shines on rain days, to see your love mere simple ways, on oh. late that summer of 71. En met Linda van de Frank Boeiengroep gaan we eruit, luisteraars. Dank voor het luisteren allemaal, hè. Ik hoop dat u volgende week weer bij me bent. Dinsdagavond met tussen App en Vloed. En de woensdagochtend altijd, Duitsdag de week door. Nou, als je nog op vakantie moet, fijne vakantie. En nou, in het buitenland probeer via internet gewoon met www.zfm-stripje live.nl mee te luisteren. Gezellig toch? Dank voor het luisteren vanmorgen. Fijne dag nog en uh, tot ziens. Hoi hoi!